Goedemorgen nogmaals. Gemeente, wat zijn de meest urgente situaties in uw wereldje op dit moment? Wat houdt u het meeste bezig? Ik zal er een paar van mezelf geven. De chaos in de wereld is vermoeiend. Ik heb al in Beden ook al deze dingen gehoord. Om elke dag op het journaal te zien. En dan die links georiënteerde berichtgeving hierover. Ik hoop ja, dat u dat niet erg kwalijk neemt als ik dat zeg. Daar word ik moe van. U begrijpt dat ik niet echt links ben. En ondanks de oproep van de overheid om fake news tegen te gaan. Ja, kan je gewoon door de regels heen lezen. Ze brengen het zelf nota bene. Bootvluchtelingen die verdrinken. Verschrikkelijk. Vanmorgen las ik dat ook weer eventjes. In Amerika schiet af en toe een geflipte dwaas. Weet ik hoeveel mensen neer. Maar goed, die dingen gebeuren ook in, in Afghanistan... waar de mensen uit naam van Allah rustig 200 mensen of meer proberen... en kunnen opblazen bij een bijeenkomst. Vreselijk, wat een chaos in de wereld. We zien ook de verslechterende wereldeconomie. Die zet, kan ook weer uh, financiële druk op ons of op uw familie of vrienden zetten... Vrienden, de wereld heeft de liefde van God nodig. Hij heeft de wereld lief, want hij heeft deze zelf gemaakt. En iets wat je zelf gemaakt hebt, ja, daar hou je nou helemaal van. Zo simpel is dat. De wereld heeft de discipelen van Messias nodig om het ware teken van zijn discipelschap tentoon te spreiden. En wat is dat eigenlijk? Dan gaan we daar misschien wel eens aan voorbij. En Johannes die schrijft daarover in hoofdstuk 13. Als u een Bijbel bij u heeft, kunt u meebladeren, meelezen. Johannes 13 vers 34 en 35 staat daar. Maar u kent het ook zowat wel uit uw hoofd. Denk ik, een nieuw gebod geef ik u. We hebben alle andere geboden, kennen we ook. Maar een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Wat eenvoudig. Eigenlijk kan je de rest vergeten. Het is de boodschap van de Eeuwige aan u en aan mij. Niet meer en niet minder. Heel simpel, toch? In de praktijk is het niet zo simpel. Wat ik zelf de laatste tijd in de religieuze wereld, de christelijke wereld zelfs, om me heen zie gebeuren. Op Facebook onder andere. Dat velen zich laten medeslepen hun bijbelinterpretaties belangrijker te vinden dan hun manier van hoe je met mensen omgaat. De nadruk is dan... Kennis boven houding, kennis boven attitude. Mijn waarneming is dat een van de fundamentele tekortkomingen in discussies, inclusief religieuze discussies, dat mensen hun ideeën, meningen en interpretaties dogmatisch als feiten of waarheid benoemen of presenteren. Er zijn zelfs mensen die hun ideeën, meningen en interpretaties aangevend als sprekend voor God. Oei, zeg ik dan maar weer? Vandaag ga ik spreken over overtuiging en mededogen, empathie. De titel, als u een titel wilt, de titel zou kunnen luiden Liefde is belangrijker dan... Bijbelse interpretatie. Wat we zouden moeten benadrukken in omgang met elkaar, maar ook in preken, bijbelstudies, is het concept van overtuiging en mededogen. Het woord compassie gebruiken we wel in Brabant. Toen wij, mijn vrouw en ik, en twee kinderen die we toen nog hadden, in 1980 naar Brabant verhuisden... En Maurits was er toen nog niet. Dus Maurits is een Brabander. Toen moest ik wennen aan het Brabants. Ik woonde in West-Brabant. Onder Steenbergen. Ik had daar een glastuinbouwbedrijf. En daar had je natuurlijk ook personeel bij nodig. En ook mijn buurman die werkte bij mij. Geweldige werker was het. Fantastische vent. Maar ik kon hem af en toe, vooral in het begin, ik kon echt niet wat hij zei. Ik kon het niet verstaan. Ik kon hem niet verstaan. Ik begreep het niet. Maar, het zijn ook goede dingen. Ik heb ook nieuwe woorden geleerd. Die in de omgangstaal in het Westland, waar ik vandaan kwam, niet of zelden gebruikt werden. En één zo'n woord was onder andere compassie. Ik geloof zeker dat mensen sterke overtuigingen moeten hebben. Maar ook... De compassie om met mensen met verschillende, met andere overtuigingen om te kunnen gaan. Wat is compassie eigenlijk? Compassie is een kwaliteit. Compassie is een kracht. U kunt geraakt worden door wat iemand meemaakt. Doordat u geraakt bent, krijgt u verbinding met uw medemens. Het maakt iets in u los. U wil de ander als het ware helpen, ondersteunen, warmte en steun geven. U toont vanuit uw hart uw gevoel en medeleven naar de ander toe. Compassie is een gevoel van mede-lijden. Mededogen met de ander, niet medeleiden, dat zien wij weer anders, maar medelijden. Met de ander meevoelen, de ander aanvoelen en begrijpen. Maar compassie boven overtuiging plaatsen is vaak heel moeilijk voor mensen. Inclusief mezelf. Hier zijn twee problemen. Ten eerste geloven sommige mensen dat ze een speciale opdracht van God hebben. En daardoor beredeneren ze dat ze dispensatie hebben om overtuiging boven medeleven te plaatsen. Dit zijn vaak leiders van kerken, van religieuze groeperingen, voorgangers, pastoors. Sommige mensen beweren zelfs profeten te zijn. Of speciale boodschappers met andere religieus klinkende titels. Zij beweren voor God te spreken. En dat was eigenlijk ook wel een beetje het geval in de kerk waar ik en ons gezin en mijn vrouw het grootste gedeelte van ons leven lid van zijn geweest en die we nog af en toe bezoeken, want we hebben er ontzettend veel vrienden, zijn geweldige fijne mensen. En hoewel deze organisatie als zodanig niet meer bestaat, waar we vroeger in waren, de Worldwide Church of God, zijn er nog heel veel offshoots, nog vele afscheidingen. Die allemaal leiders hebben, op één naam moet ik zeggen, de meeste, die zich speciale titels hebben toegedicht, zoals apostel profeet, of de Elia die nog moet komen in de eindtijd. Ook, ja dan ga je misschien nog harder lachen, ook lopen er een aantal rond, u kan het geloven of niet, die zich een van de twee getuigen noemen. Maar dat is ook buiten deze organisatie hoor, waar ik nu over spreek, dat vind je over de hele wereld binnen de christenheid. Christenheid met een kleine c. Dus voor de duidelijkheid in de kerk waar wij af en toe nog naartoe gaan, of regelmatig zelfs, de Verenigde Kerk van God, is dat absoluut niet het geval. Daar is een bestuur met een voorzitter. Platte organisatie. Geen basiscultuur daar. Maar goed, even terugkomen daarop over deze mensen die dus dat wel al die titels in hun zichzelf mee benoemen. Zulke mensen geloven in het algemeen dat het uiten van de juiste kennis, inclusief doctrine... Zo belangrijk is dat de ontvangers van de kennis moeten horen wat de waarheid is. Zelfs als ze de aangesprokenen kwaad of nog erger verdrietig zou maken. Ten tweede, tweede probleem. Als zelfs als mensen geloven dat compassie belangrijker is dan overtuiging, dan kunnen ze ook nog fouten maken bij het omgaan met andere mensen. Want het is namelijk mijn perspectief dat alle mensen de schrift interpreteren. En dat is oké, okay. maar het is mijn hoop dat mensen, inclusief mezelf, het wijs zullen doen. Dat is belangrijk, we interpreteren allemaal. Laten we in dit verband de volgende zeven uitspraken, of zes ik weet niet precies, ik heb ze niet geteld ongeveer. Eens tegen het licht houden. Dus zes of zeven stellingen. Ik ga ze niet tegen, uh, buiten tegen de muur aantimmeren zoals uh, onze grote vriend Maarten Luther. Stelling 1. Veel mensen in deze wereld beweren de Bijbel als hun gids leidraad te gebruiken. Zijn we, dat kunnen we het allemaal mee eens zijn. Dat willen wij ook doen. Stelling 2. Degenen die de Bijbel als hun gids leidraad gebruiken, zij interpreteren de schrift. Altijd interpreteren. Want niemand denkt voor 100% gelijk. En niemand heeft voor 100% gelijk. En die 100%? Wel, als je dat getal halveert, ben je volgens mij dichter bij de waarheid. Er is maar één mens met een hoofdletter die de schrift voor 100% juist kon interpreteren en uitleggen. En u weet wie dat was, met Joshua. Een andere uitspraakstelling. Geen twee mensen hebben precies dezelfde kennis. Niemand heeft dezelfde kennis. U kent dingen, zaken, die andere mensen weer niet weten. Maar zij weten weer dingen die u en ik weer niet kennen meenemen. Ander punt 4. De Bijbel zegt dat mensen geoordeeld ik zeg niet veroordeeld want dat staat er niet geoordeeld worden op basis van wat zij weten. Daarvoor zou u kunnen gaan naar Johannes. Vers 12 47 zegt Yeshua En als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel ik hem niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken, om de wereld te redden. Vers 48, wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt. Namelijk het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen op de laatste dag. En dan zo'n ander schriftgedeelte daarover gaande, Jacobus. Jacobus 4, vers 17, wie dan weet goed te doen... En nou, dat het niet doet, het is hem tot zonde. Dat was dus het vierde punt, die stelling. De vierde stelling was, waar we het net over hadden, de Bijbel zegt dat mensen geoordeeld worden op basis van wat ze weten. Punt vijf. Leren van andere mensen is verstandig. Ook als ze totaal anders religieus geoordeeld zijn. Punt zes. Het luisteren naar de interpretatie van wijze mensen is opbouwend. Nou, dan pak ik punt 7 er ook nog maar aan, want 7 vinden we toch een mooi getal, hè. Het luisteren naar de interpretatie van dwaze mensen of hoogmoedige mensen... ...noem ik tijdverspilling. Nou, dat heb ik al heel wat gezegd natuurlijk. Ik zie u denken allemaal. Ik hoor u denken. Ja, maar... Al dat gepraat over, over interpretatie. Is bijbelse doctrine dan helemaal niet belangrijk? Ja, absoluut wel. Daarvoor gaan we naar drie schriftgedeelten. Drie teksten die het belang van doctrine onthullen. Ik hoop dat u me nog kunt volgen. Ik kom met heel veel punten vandaag. Ik moet ze wel een beetje aan elkaar breien. Maar ik denk dat gaat toch vast alles niet onthouden. weet ik nu al. Maakt ook niet uit, ik vergeet ook veel. Het laatste gedeelte, als je dat maar onthoudt. Niet in slaap vallen in de tussentijd, want er zijn toch ook nog wat interessante dingen die nu komen. We gaan nu even naar het schriftgedeelte kijken die het belang van doctrine ontwullen. Tekst 1. Marcus 7, 7. Heel bekend, maar te vergeefs eren zij mij, door leringen doctrines te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Hier verwees Yeshua, oh Yeshua, naar het jodendom judaïsme met hun vele gebruiken en regels die niet zozeer van bijbelse oorsprong zijn als wel door de rabbies als zodanig geformuleerd zijn. Ik heb dat zelf ook wel bij ja, groepen gezien die wel zeer Joods zijn maar deze gebruiken worden vaak niet expliciet door de bijbel gedragen en het hoeft ook niet verkeerd te zijn. Maar ja goed ik ben nou eenmaal zo'n een nuchtere westlander zou ik als zeggen. Ik vind het overbodige ballast. Niet te veel toeters en bellen in een dienst. Heb ik geleerd van een voorgangene zeel, een heel gewaardeerde voorganger. Heel veel van geleerd. Die zei altijd: als we in de dienst zijn, dan zit je in de collegebanken. Er wordt daar gedoseerd, hopelijk ook gedoseerd, maar vooral gedoseerd uit de Bijbel. Want dat is het studieboek wat bij dit college hoort. En deze gedachtegang is mij, ja, ik ben die nuchtere Westlanden zeer wel gevallig. Natuurlijk vermelden de Joodse geschriften zoals Talmud, Mishnah, soms interessante denkbeelden. Maar het blijven geboden van mensen. Andere tekst die belang van doctrine ondersteunt. 1 Timotheus 6 vers 3 Paulus. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, heeft niets, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Vijf. Voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen. Duidelijke taalgemeente. Laatste tekst over het belang van bijbelse doctrine. Als u denkt dat ik dacht dat het niet belangrijk was. Ja. Tekst 3. 2 Johannes 1 vers 9. Ieder... Die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de vader als de zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis en begroet hem niet. Nou ja, zover zou ik dan weer niet gaan. Ik zou hem niet meenemen voor de koffie of zo. Maar ik zou hem wel begroeten. Hoi. Maar oké. Okay. Johannes is niet. Dus bijbelse doctrine, leer, hebben we gezien, is belangrijk. En zeker bleek dit uit de voorgelezen teksten. Maar ik ben van mening dat de volgende twee concepten ook belangrijk zijn. Concept 1. Mensen, kerken, groepen moeten voorzichtig zijn als ze proberen hun interpretatie, hun interpretatie als bijbelse doctrine te promoten. De gemeente, daar vallen wij, u en ik, soms ook onder. Anders brengen we het niet vandaag. Concept 2. Mensen, kerken, groepen, wij, moeten voorzichtig zijn wanneer wij, zij, proberen andere mensen te corrigeren. Omdat ze een andere interpretatie van de leer hebben. Ook heel belangrijk. Corrigeren, daarna nog. Oké, okay. we gaan het over een ander boek gooien. Maar u zou zich af kunnen vragen na deze beschouwing over interpretatie: Maar bestaat er dan niet zoiets als? Er bestaat toch ook zoiets als ketterij of heresie? Laten we hier maar eens wat dieper op ingaan. En het is misschien anders dan u denkt. In de oudheid betekent het Griekse woord heiresis, keuze of het gekozene. En vandaar een groep mensen, een groep mensen die zich van anderen afscheiden en hun eigen leringen volgen. Dus een partij, een andere partij of een andere sekte. Het was oorspronkelijk echter neutraal, zonder emotionele lading. En in de Bijbel wordt het ook neutraal gebruikt. In de meeste gevallen, toch Zeker. In de eerste eeuw van onze jaartelling, toen er nog nauwelijks sprake was van een kerk zoals we die nu kennen, en dat moest toch allemaal nog gaan groeien, werd haeresis langzaam maar zeker een negatief begrip, waarmee afwijkende geloofsopvattingen werden aangeduid. Het Griekse haeresis, hyres, is in het Latijn vertaald met secte, sectai, heresie, heresie, secte. Heresie, ketterij, wordt tegenwoordig meer synoniem voor ketterij beschouwd dan als een synoniem voor sekte. Er is wel een verschil in, hoor. Gevoelsmatig zeker. Maar ik ga het u verder uitleggen. In latere tijden, tijdens de middeleeuwen, ontstond pas de uitdrukking ketter en dat kwam voort uit de strijd tegen de Kataren en de tijd van de Albigensen ketter in zijn specifieke betekenis is een aanduiding voor een aanhanger van een ketterij. Een leerstelling die bewust en, en opzettelijk in tegenspraak is met datgene, met datgene wat een bepaalde geloofsgemeenschap beschouwt als de fundamentele geloofsleer. Ik denk dat ik ook als een ketter beschouwd word in de kerk waar ik. Ja, ze zullen dat niet hardop zeggen, jarenlang deel van het heb uitgemaakt. Omdat ik nu geloof in de ene God. Ja, de Shua geloof ik we allemaal wel in, maar... maar goed, dat is even terzijde. Het woord ketter kan ook in algemene zin gebruikt worden. Het heeft dan, en nu ga ik een paar moeilijke woorden zeggen, dat heb ik ook geleerd van Dina vroeger in onze kerk, die gaf af en toe ook, ja die gaf die colleges... En dan had hij er ook wat moeilijke woorden bij. En dat was altijd wel grappig, want ja, dan wilde je die toch onthouden. Ah, misschien kent u ze wel, want ja, ik ben maar een simpele agrariër. Misschien zeggen we, oh die ken ik wel. Goed, ik ga het uitleggen. Het woord ketten kan in algemene zin gebruiken, want het heeft dan een pejoratieve associatie. Een woord met een negatieve connotatie. Een woord dat ongunstige gevoelens of associaties Oproept. En dan wordt het wel duidelijk. Met de bedoeling om iemands afwijkende opvattingen op een negatieve wijze weer te geven. Pejoratieve associatie. Negatieve connotatie. Ongunstige gevoelens en associatie opwekkende, oproepende bij anderen. Met die bedoeling. Hij rookt als een ketter. Dat mag wel van mij hoor. Dat vinden ketters die mensen die roken. In oude tijden betekende dus dat woord, waar we het over hebben hei is, een zuiveraar. Iemand die een andere mening heeft, omdat ze de vrije ontwikkeling van het denken mogelijk maken. Dat was vroeger en Joden hebben hier in het algemeen ook geen moeite mee. Zelfs in de tijd van Yeshua. En dat vind ik het mooie van de Joodse religies. Daarin word je beperkt in de meeste andere Sectes of groepen. Je moet afdurven, kunnen wijken. En Paulus zegt, om deze uitleg kracht bij te zetten, in 1 Corinthië 11, vers 19, en dat is eigenlijk heel, daar staat het in feite, want er moeten ook afwijkingen. Heresis staat de vertaling, zegt ketterijen. In de leer onder u zijn, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. De wortel dus waaruit het komt betekent kiezen. En een ketter is iemand die een keuze maakt in feite. Hoewel het woord ketterij wordt geassocieerd met degene die een onorthodoxe doctrine aanhangt, is deze betekenis dus niet bijbels. Ketterijen, de facties, in 1 Corinthe 11, 19, wat ik net voorlas, zijn het resultaat van separatisten, afgescheidenen, die de inherente eenheid van het lichaam niet erkennen, Bijbels gezien wordt er dus mee bedoeld dat we geen separisten moeten zijn, maar de eenheid binnen de gemeente te bewaren. Dat is juist. Hebben we wel even wat gehoord over ketterij? Ik ben van mening dat ook de volgende twee concepten, ik heb al wat concepten vandaag, ook belangrijk zijn. Mensen moeten voorzichtig zijn wanneer ze de interpretatie van iemand als ketterij omschrijven. We hebben net uitgelegd wat ketterij was. Mensen moeten voorzichtig zijn wanneer ze de interpretatie van iemand anders als ketterij omschrijven. Concept 2. Mensen moeten voorzichtig zijn als ze een andere persoon proberen te corrigeren... ...omdat ze zijn interpretatie als ketterij categoriseren, als ketterij bezien. Een ander punt... Deze ontmoeting die u met andere mensen heeft en waarbij u mensen probeert te overtuigen of niet, niet natuurlijk, nooit proberen te doen. Iemand zou kunnen vragen: hoeveel evaluatie moet ik plaatsen op de toon van de interpretatie van een opdringerig persoon? Ja, ik zelf hecht er waarde aan hoe de toon is. Hoe de toon. Hè? Toon maakt het liedje toch. U zou zich kunnen afvragen... Hoe snel moet ik me terugtrekken van iemand met een aanmatigende toon? Dat mag u zelf weten. Als iemand zijn interpretatie dogmatisch probeert te verkopen... Pushen... Oh, dan ben ik er gauw klaar mee. Dan ben ik weg. Dan kap ik het gesprek af. Als ik probeer zijn interpretatie te doen zoeken... Te begrijpen... Het ligt waarschijnlijk in die goede toon ben ik waarschijnlijk eerder geneigd om zijn twijfelachtige toon te verdragen. Dus er moet ook iets van jezelf uitkomen. In het algemeen geef ik er de voorkeur aan te vermijden, veel tijd te besteden aan het luisteren naar een aanmatigend persoon die zijn interpretatie dogmatisch als onlogenbare waarheid uitdrukt. Een ander punt. Beroemde verkeerde toepassing. Een van de grootste verkeerde toepassingen van de schrift is hoe mensen de prachtige woorden van Messias boodschap gebruiken voor de zeven gemeenten in openbaringen 2 en 3. En mijn volgende opmerkingen zouden humoristisch zijn als het niet zo droevig was. Wanneer tientallen kerkelijke groeperingen pochend opscheppen over het hebben van de houding van de Philadelphia gemeente... De AHP-liefde hebbend, Onbadzuchtige liefde. Dan drukken zij luid de houding van de Laodicea-gemeente uit. Nou, we zullen even lezen dan wat die Laodicea-gemeente is. houding en die Philadelphia-gemeente. Om het even te begrijpen. Misschien heeft u dat een tijdje niet gelezen. Dan gaan we dat nu even lezen. En we zaten dan in openbaringen 3 en schrijven aan de engel van de gemeenten... In Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Vers 8, ik ken uw werken, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verlogen. Vers 9, zie ik geef u enigen uit de synagoge van Satan... Van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. 10. Omdat u het woord van mijn volharding bewaard hebt, hè, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal. Om hen die op aarde wonen te verzoeken. Vers 11 zie ik spoedig, houd vast wat u hebt, omdat niemand uw kroon nemen.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 Dan gaan we even ver door naar, de, dit was uh, Philadelphia. Nu gaan we even door uh, vers 14, uh, wat er aan de beschreven. beschreven. hun houding. Die komt er niet zo goed vanaf. Vers 14, hij schrijven van de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet, maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen? Wat u zegt... Ik ben rijk en steeds rijker geworden. Ik heb er niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Vers 18. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelaten door het vuur, opdat u rijk wordt en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, ik terecht en bestraf ik, wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ik ook overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Die horen heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Zijn indrukwekkende woorden... Wie oren heeft. Je horen wat de geest op de gemeente zegt. Dus. Dat is een verkeerde toepassing. Wat ik net gelezen heb. Als mensen zeggen van ja wij hebben het. Hè, wij zijn echt de Philadelphia liefde. Houding. HGP. Maar als je dat zegt of denkt. Ja. Dan heb je de lauwe die Overigens ook wel interessant om over die zeven gemeenten. Studie te geven. Oké, okay. wees niet gecontroleerd of controlerend. Het is mijn perspectief, wat ik gezien en geleerd heb in de loop der tijd, dat oudsten en het kerkbestuur in het algemeen andere mensen willen controleren. Dat is in sommige kerken ontzettend het geval. Dit is het verkeerde type leiderschap dat Jezus beschreef in Matthäus 20. Interessant om dat te lezen. Dat leiderschap moeten wij niet hebben. Toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij: U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. Lucas 22, 25. De koningen van de volken heersen over hen en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd 26 bij u echter moet dat niet zo zijn maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient want wie is belangrijker hij die aanlicht of hij die bedient is het niet hij die aanlicht ik zegt jezus ben echter in uw midden als iemand die dient dat was de grootste mens ik noemde eerder hoe sommige religieuze mensen beweren te spreken voor God. Helaas is deze actie een poging om mensen onder controle te houden. En laat ik mijn perspectief geven over zinnen die religieuze mensen bedoeld of onbedoeld, opzettelijk of onopzettelijk kunnen gebruiken om mensen te controleren. Of ze nu persoonlijk tot u spreken of in een preek zich tot u richten. Hier is zo'n zin. Die oren heeft... Je hoort wat de geest tot de gemeente zegt. Wel, nou, deze zin kan worden gebruikt om u proberen te intimideren. door te denken dat de ander kennis heeft die superieur is aan de uur. Hij kan zichzelf presenteren als iemand met een spirituele waarneming die anderen ontberen. Nog zo'n zin. Dit is zo eenvoudig. Zou iedereen moeten begrijpen. Of. Ja, hier is geen twijfel over mogelijk. Is dat zo? Waarom? We kunnen zelfs geen vragen stellen over deze interpretatie. Aan de andere kant, waarom zou je naar zo'n ijdele tijd willen luisteren? Maar goed, dat is terzijde. Nog zo'n zin. Ik geloof alleen wat ik in de Bijbel lees. Bedoelde hij dat u niet in de Bijbel gelooft? Bedoelde hij dat hij zoveel meer over de Bijbel weet dan u? Of deze? Mensen die dergelijke dingen geloven, verwerpen het geloof dat ooit werd overgeleverd, Judas 4. Betekent de interpretatie van de criticus van het geloof dat ooit werd overgeleverd... dat hij of zij Gods absolute perspectief ziet? Weet hij dat zeker? Of beschouwt God de criticus als iemand die het lichaam van Christus probeert te verdelen? Mensen die zulke dingen geloven... Zijn niet in een verbond met God. Ja, dat zeggen dan mensen tegen u. Hè? En dan moet je voorzichtig worden. Want mensen die dit zeggen kunnen tegenstrijdig zijn met Marcus 9 vers 38. Let maar op. En Johannes antwoordde hem, meester, wij hebben iemand gezien die demonen uitdreef in uw naam. Iemand die ons niet volgt. Wij hebben het hem verboden omdat hij ons niet volgt. Demonen, overigens. Er zijn in het woord uh, het Grieks twee verschillende woorden die in de statenvertaling allebei met duivel vertaald zijn. Dat is lastig. Dan wordt het onderlinge verschil niet meer zichtbaar. Het Griekse diabolos verwijst namelijk naar de duivel. Terwijl het woord daimon, daimon betrekking heeft op een engel van de duivel. Maar goed, terzijde, dit, dit was, daar gaat het nu vandaag niet over ging erover dat Johannes zei van hebben we hebben iemand gezien die demonen uitdreven in uw naam en iemand die ons niet volgt. We hebben het hem verboden omdat hij ons niet volgt. Jezus zei verbied het hem niet want er is niemand die in kracht doen zal in mijn naam en kort na kwaad van mij zal kunnen spreken. Want wie niet tegen ons is die is voor ons. Daar lig je dan met gestrekte oortjes. Andere uitspraak. Mensen die zulke dingen geloven zijn niet bekeerd. Maar let op wat de Bijbel erover zegt. 1 Korinther 12. Zulke verkondigers die dit zeggen, die zeggen van mensen die zulke dingen geloven, die zijn niet bekeerd. Kunnen 1 Korinther 12 vers 4 tegenspreken. Zegt 1 Korinther 12 vers 4. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar Het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen. En het is dezelfde heren. Er is verscheidenheid aan werkingen. Maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Ja, een andere, een variant op de vorige uitspraak, die ik net gedaan heb. Mensen die in zulke dingen geloven, worden nu niet geroepen. Zulke verkondigers kunnen Johannes 6,44 tegenspreken. Kent u het waarschijnlijk. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Hem trekken, hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Andere uitspraak waar de belletjes van kunnen rinkelen: Mensen die zulke dingen geloven hebben, Jezus Christus als hun redder afgewezen. Zulke verkondigers kunnen 2, Timotheus 2 vers 19 tegenspreken. Want de Heer kent wie van hem zijn en ieder die de naam van Christus noemt, ...moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Dus de Heer kent wie van hem zijn. Niemand kan tegen u zeggen. Mensen die zulke dingen geloven hebben Jezus Christus Redder afgewezen. Andere uitspraak. Mensen die zulke dingen geloven, heb ik ook wel gehoord... Ach, ...die hebben nooit de geest van God gehad. Zulke verkondigers kunnen Romeinen 8 vers 14 tegenspreken. Immers, zegt Romeinen 8 vers 14... ...zovelen als ze door de geest van God geleid worden... Die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen. Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dus dat kunnen ze niet zeggen. Mensen die zulke dingen geloven hebben de geest van God verworpen. Dat is ook een lastige. Zulke verkondigers schenden wellicht Matthäus 12 vers 31. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. Wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de heilige geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, ook niet in de komende eeuw. Lastig. Ik heb hier een boekje meegebracht. Dat kent u misschien wel. Ik lees vaak, als ik naar Rusland ga, de laatste tijd wat vaak, om de 14 dagen of om de week, neem ik zijn boekje van hem mee en dan lees ik hem. Ik heb nu de Vluchtregenwulpen weer eens gelezen. En ja, hij, Maarten het Hart, die, uh, ja, die haalt natuurlijk het gereformeerde geloof, legt hij gigantisch op de pijnbank. En dat vind ik wel eens prachtig natuurlijk. Ik zou daar ook gillend uit weggelopen zijn, maar goed. Maar hij is dan helemaal volgens mij ja, ongelovig geworden, dat weet ik niet precies hoor, want dat ga ik ook niet durven zeggen in het, in het kader van wat ik nu allemaal gezegd heb, zeker niet. Maar dit is toch wel even leuk om u te laten horen, hier ze heeft Maarten het over zijn moeder die op sterven ligt of spoedig zal overlijden en dan komen die ouderlingen, die ouderlingen, die komen dan. En dan zegt, dan komen ze op bezoek en Maarten is dan ook thuis en die, worden, ja, die is dan natuurlijk niet zo vrolijk, wordt die van die ouderlingen. En dan zegt, dan zegt zij, wat weten jullie van God, jullie ouderlingen, maar ik heb gezondigd, mijn zonden zijn rood, als, als. Haar stem sterft weg en ze gaat weer zitten haar vuisten gebald, die moeder hè. Wat heb je gedaan zuster, vertel het ons. Dat gaat u geen bliksem aan, zei ik. Dat zei Maarten het harte. Ze zeggen ik heb de zonde tegen de Heilige Geest gedaan, zegt mijn moeder. De beide broeders staren sprakeloos naar mijn moeder. Dit hadden ze niet verwacht. Nou, dat vinden ze natuurlijk vreselijk. En dan gaan ze in gebed. Ik zal nu voor want ze gaan weg van leven. Want Maarten die wilde ze wel het huis uit hebben. En die moeder was ook niet zo happy met deze mensen. Ik zal nu voorgaan in gebed, zei de jongste. Ja, ik ga je niet mee spotten, maar toch wel een klein beetje. Dus dit moet u maar even aanhoren. Toch wel heel, heel, ja... Er zit veel in. O liefdevolle, warmhartige, goede tieren God... en trouwe Vader in de hemel... tot u komen wij aan het einde van deze dag... en aan het einde van dit bezoek... om u dank te zeggen voor uw oneindige liefde... en ontferming met verloren zielen. Dat zal hij waarschijnlijk dan op een toon gezegd hebben... die ouderling, ja, die kan ik niet herhalen... maar ik hoor dat wel eens van toon... en dan vind ik dat prachtig. schiet ik van in de lach. Goed. Gij, heren, hebt ons wel... Wonderdanig geleid. Gij wist dat wij hier voor nodig waren en u hebt ons willen gebruiken als een instrument in uw hand om twee van uw dierbare kinderen. Die man die was al dood, te vermanen en te verplichten. En Maarten, natuurlijk ook, die twee dieren we Maarten. Tot nieuwe gehoorzaamheid. Wij bidden u, Heere God, dat u onze jonge broeder. Wiens hart verhard en wiens geest verstokt is tegen uw wetten en inzettingen zult terugroepen tot u, Heere, en uw dienst. En u zult doen nederknielen voor de troon der genade en voor de erkenning van u als onze enige borg en zaligmaker. O Heere, Christus ontferm u over onze zuster die u weldra zult wegroepen uit deze aardse benauwenis. Zij, Heere, gaat momenteel door een dal van diepe schaduw des doods. En ook haar hart is verhard tegen uw wetten en geboden. Ook zij is een zondares, die voor eeuwig buiten gestoten zal worden, die voor eeuwig, ja eeuwig verloren zal gaan als zij zich niet bekeert. Tegen wie u zult zeggen, ga weg van mij, gij ontrouwe dienstmaagd, Ga naar de buitenste duisternis waar het vuur niet uitdooft en de worm niet sterft, waar zij zal lijden, onuitsprekelijk zal lijden om haar zonden van welk lijden uw haar nu al een voorsmaak doet proeven. Het is verschrikkelijk hoor. Het is echt heel erg. Daarna heeft Maarten die mensen ook de deur uitgetrapt. Werkelijk heeft ze er echt uitgegooid. Want het is natuurlijk zo vreselijk want ze gaan daar nog even door. De rechtvaardige ouderlingen. Dit was even in het kader van de lastering tegen de geest. Want dat zei die mevrouw dat ze die had. En dat is trouwens ook wel iets waar ik misschien een andere keer is. ...over kan spreken. We gaan weer verder met deze studie. Iemand... ...zou zich kunnen afvragen... ...hoe moet ik reageren op mensen die enkele van deze... ...bovenstaande uitspraken gedaan hebben of doen? Wel... ...beschouw... ...spreuken, 26, 4, vers 5 en 5. 26, 4 en 5. Antwoord een dwaas naar zijn dwaasheid niet... ...anders zou u... ...ook aan hem gelijk worden. Of, vers 5, antwoord een dwaas naar zijn dwaasheid... Anders zou hij in zijn ogen wijs zijn. heel slim was die meneer Salomon. Volgens Spreuken 26 vers 4 moeten we vermijden af te dalen tot hun dwaasheid. Gelaten 6 zou ik in dit verband ook nog kunnen noemen. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terecht brengen in een geest van zachtmoedigheid. Maar houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Iemand zou kunnen vragen als ik niet reageer zullen dit soort mensen dan niet concluderen dat ze gelijk hebben? Mijn antwoord als ze niet bereid zijn om hun ideeën als interpretaties te identificeren dan weten ze al dat ze gelijk hebben. Aan zulke lui is geen eer meer te behalen. Iemand zou kunnen vragen als ik niet reageer, zulke mensen dan slechte informatie over mij doorgeven? Mogelijk maar weet dit, dat mensen al onjuiste en slechte informatie al lang over u zullen doorgeven en doorgegeven hebben. Volgens spreuken 26, vers 5, zijn er tijden om een verklaring af te leggen die hun verkeerde informatie of hun verkeerde benadering blootlegt. Antwoord een dwaas naar zijn dwaasheid, anders zou hij in zijn eigen ogen wijs zijn. Als de persoon zijn dwaasheid betreurt, verkeerde informatie en verkeerde aanpak, kun je misschien een goed gesprek beginnen. Als de persoon geen spijt heeft van zijn dwaasheid, verkeerde informatie, verkeerde aanpak, forget it. Laten we ze in onze tijd niet verder eraan verspillen. Volgens gelaten zes kunnen mensen overwegen om te helpen, maar ze moeten zich niet gedwongen voelen om in te grijpen. En als iemand ervoor kiest om te helpen, moet dat in een geest van zachtmoedigheid gebeuren. Dat is wat Paulus zegt. Liefde Gemeente overtreft kennis. In 1 Corinthië 13, vers 12 noemde Paulus de belangrijkste kenmerken van profetie, mysteries, kennis en geloof. Toen merkte hij de superioriteit van liefde op. En hoewel ik de gave van profetie heb en alle mysteries en alle kennis begrijp, en hoewel ik alle geloof heb, zodat ik bergen kan verwijderen, maar geen liefde, ben ik niets. Gemeente. Ik ben begonnen met empathie. In Brabant noemen ze dit ook wel compassie. Ik denk dat liefde en compassie uitwisselbare begrippen zijn. Maar ik vind compassie een nog warmer woord, nog meer diepgaand hebbend. Compassie of mededogen is het natuurlijk vermogen om je betrokken te voelen bij pijn en lijden. met de wens om deze pijn en dit lijden bij anderen of bij jezelf te verlichten en daarin verantwoordelijkheid te nemen. Daar ontbrak het bij die ouderlingen van Maarten het hart aan. Absoluut, die hadden geen compassie. Geen liefde. We begonnen onze vraag te stellen wat is belangrijker? Liefde of de juiste, quote quote, interpretatie van Gods woord. Omdat we ook weten dat er niemand aanspraak kan maken op de enige, echte, juiste interpretatie van Gods woord. Of zijn plan te hebben. De conclusie is dan ook voor de hand liggend. Aangezien wij, maar ook anderen, niet in staat zijn de Bijbel op enige juiste wijze uit te leggen, moeten wij als volgers van Yeshua maar één ding doen. Compassie tonen aan uw naasten, broeders, familie, vrienden. Kortom, aan ieder, want allen, ook wij, zullen voor de rechterstoel van onze God moeten verschijnen. Zeker, alle zullen uiteindelijk gered worden, maar... Niet ieder in hetzelfde tijdperk, in dezelfde aioon. Sommigen worden gered als door vreselijk vuur en straf heen. Dat is niet aan ons en niet door ons. Maar, vergeet dit niet, ons gedrag zal een steunpunt zijn... voor degenen die in een later tijdperk geroepen zullen worden. Zij zullen zich dan u en mij herinneren. Hopelijk niet als bedweterige gediscussieerders maar als empathische mensen met compassie en de God, de God daarvoor loven. Want gemeente, elke knie zal buigen en elke tong zal de God loven, laten wij het daarom nu alvast maar doen. Halleluja.